Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet maakt maandag op de persconferentie definitief geen versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Zo blijft de avondklok tot zeker 30 maart van kracht. ...hebben de meeste betrokken ministers vandaag in het Katshuis duidelijk gemaakt... ...dat de besmettingscijfers nog te slecht zijn, zeggen ingewijden. Wel gaat het kabinet voorbereidingen treffen om over drie weken de samenleving meer lucht te geven. Als de cijfers de goede kant op gaan, dan kunnen de terrassen weer open... ...en kan er ook weer fysiek onderwijs worden gegeven op de hbo's en universiteiten. Ook het winkelen wordt dan mogelijk uitgebreid. Het maximale aantal klanten wordt dan berekend aan de hand van een aantal vierkante meters. Het kabinet gaat verder kijken naar mogelijkheden om mensen meer vrijheidszien... Te geven als ze een vaccinatiebewijs hebben of een sneltest hebben gedaan. Atlete Femke Bol is bij de EK Indoor in het Poolse Torun Europees kampioen op de 400 meter geworden voor de Poolse Justyna Switi rceti De 21-jarige Bol verbeterde in de finale met 50,63 tevens haar Nederlands record. Lieke Klaver werd vijfde in 52,03. Klaver ging naar 200 meter aan kop, maar Bol ging er snel overheen en snelde onbedreigd naar de overwinning. In de Ziggo in Amsterdam gaan al enige uren ruim 1300 mensen los tijdens een dance-event. Het is een proefevenement om te zien wat de gevolgen zijn ten tijde van de coronapandemie. De bezoekers zijn onderverdeeld in groepen van 250 personen, elk met eigen regels. Zo moeten sommige bezoekers een mondmasker op, maar worden anderen juist aangemoedigd om zoveel mogelijk te juichen. In de eredivisie heeft Feyenoord voor het eerst in vier duels gewonnen. In de Kuip werd VVV overtuigend verslagen met 6-0. Torenstra was de meest succesvolle Feyenoorder. Hij maakte twee doelpunten. In Enschede speelden FC Twente en Willem II gelijk. Het werd 1-1. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. En dan kan verspreid mist ontstaan. Morgen meer bewolking, ook wat zon. En opnieuw in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 R&B en een beetje pop, dus door het laatste shownieuws. De party update, ja, ja die is uh, ja, anders hè. Corona, corona aangepast. Natuurlijk de Nightwalk Dance, straks de twee uurtje DJ Mouse met de Global Housewives. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelly. Ik weet niet of je al naar de kapper bent geweest. Want ik hoorde van de week dat de mensen afspraken gemaakt hebben. Dat het vier weken moet duren voor het aan de beurt zijn. Want het zo mega druk is de afgelopen weken. Kappers waren ochtends om vijf uur al begonnen om hun mensen te gaan knippen. Nou, ik heb een plekje kunnen bemachtigen. Had ik bemachtigd, laat ik het zo zeggen. Het is gebeurd. Gisteren om kort voor zes was ik bij de kapper. En ja. Het ziet er weer een beetje normaal uit, hè. Want, uh, dat lange haar, dat doet me denken aan de jaren zestig. Beetje hippie-stijl, Nou, we zijn er gelukkig vanaf. We zien van hem z'n Nightwalk. Hoor de muziek van uh, Blackworker met uh, Levi Schmitz. En uh, het plaatje All Night Long. Ik vond hem leuk, want dan kwam je zien het beginstukje. Het is net als ze zingen coronatijd. En uh, onderweg zometeen, Chris Cross Amsterdam, Snell en Mani hebben een nieuwe plaat gemaakt samen. Maar eerst hier de Sunburst Band met He Is. Je de Jimster Remix... Een hele goedenavond. Welkom bij CFM Zandvoort. Anderhalve meter afstand en niet te vergeten mondkapje dragen. En één persoon op bezoek per dag nog. SM. SM. SM. SM. SM. SM. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik aan hetzelfde aan? Casual, shriek, anders staat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste treinig? Ik ben morgen en vandaag te vrij, ben je wel gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Smaakt Kom ik nog?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 CFM's BFM. Nightwalk. Gaat die vibe voelen als ik kom? We kunnen moeven als ik kom, want het is Thursday. Je ja. geeft me cake, maar het is niet even mijn birthday. Zeg wat je wilt, ik doe het.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 Tijd van me vrij, want donderdag is van mij. Ja, dat was muziek van Criss Cross Amsterdam. Samen met Bilal Wahib en Emma Heester met Donderdag. Nou, avond we we snelle maar met blijven slapen. Zie je hem we zijn antwoord? The Nightwalk. Zaterdagavond, Amerikaanse zender uh, Zenders, moet ik zeggen. Lifetime en A&E. Die zenden volgend jaar een documentaire uit over Janet Jackson... De documentaire zal over twee avonden worden uitgezonden en duurt in totaal vier uur. Zo meldt de Variety. Er wordt al drie jaar gewerkt aan de film die de titel Janet draagt. De documentaire moet volgend jaar verschijnen. Het is dan 40 jaar geleden dat het debuutalbum Janet Jackson verscheen. De makers beloven een niet eerder vertoond inkijkje in het leven van de zangeres. Al wordt er een archiefbeeld uit haar leven gebruikt dat nooit eerder is geproduceerd. En Jackson werd de afgelopen jaren gevolgd terwijl ze de dood van haar vader die in 2018 overleed verwerkt. En ook de dood van haar broer Michael Jackson zal uitgebreid bereid aan bod komen in deze documentaire. Janet uh, Jackson scoorde in 1986 haar de eerste nummer 1 hit in Nederland. Even toch gaan herinneren. Als je al zo oud bent als ik, uh, What Have You Done For Me Lately? En in 1997 scoorde ze haar tweede met uh, Together Again. Ook nummers als All For You, That's The Way uh, Love Goes. En Scream werden grote hits. Jackson bracht 11 uh, albums uit, waarvan uh, Unbreakable 2015 de recentste is. En uh, Janet moet begin 2022 verschijnen. Dus uh, ben benieuwd. Ik ga hem zeker kijken, want uh, ja, beetje... beetje een beetje jeugdsentimenten. Zie we hem zo voor de Nightwalk? Onderweg zometeen Romy Black. Maar is die Sergio Punk met Do It Again?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 Very underground with one or two exceptions and after that there was a much more comfortable gathering of people you were going to celebrate a kind of openness that really hadn't been possible before we're really very underground Mario, Mario Zandvoort Mario Zandvoort Dat was muziek van Pezzant met I Like You. Dan de muziek van Romy Black met uh, Very Underground. The Romy Black Deep Remix. Die was uitgebracht op uh, Mod of Records. Ja, de party update, ja, die is anders dan anders, hè. Alleen nog maar testevenementjes. En uh, als organisaties doorgaan met het verschuiven van evenementen. Aan augustus en september dan voorziet uh, Rosanne Jamaat, de co-van ID&T... problemen op het gebied van facilitaire zaken... het vinden van voldoende personeel. Het begint te knellen. De organisaties hebben al bekendgemaakt dat ze hun festivals van april, mei en juni... naar augustus en september verschuiven. En vooral de eerste twee weekenden... van het festivalagenda in september... zit alweer weer Volgens jouw maat leven, uh, leven festivalorganisaties waaronder ID&T in grote onzekerheid. Door de coronacrisis is er geen garantie of de festivals zomaar doorgaan of niet. Veel organisaties durven daarom niet te investeren... en nemen diensten van dj's of bedrijven daarom in optie. Hierdoor hoeven ze nog niet direct... voor de diensten te betalen. De tijd begint volgens jouw maat wel te dringen... ook doordat de randvoorwaarden voor nieuwe overheidssteun niet bekend zijn. We huren soms uh, volledige vakantieparken af om ons personeel en bezoekers in onder, in onder te brengen. Maar die doen het op dit moment heel goed, omdat mensen een uh, vakantie, uh, vakantie in uh, Nederland blijven boeken. Ja, we blijven allemaal in Nederland, moet geloof ik zelfs. Hè. Op een gegeven moment gaan ze onze opties loslaten en zetten ze hun accommodaties in de verkoop. En uh, Janet wijst er ook op dat haar uh, branche afhankelijk is van uh, leveranciers en freelancers die noodgedwongen ander werk moeten zoeken. De vraag is of er straks alles weer klaar staat. Ja, want je hebt natuurlijk de schoonmakers en uh, ja beveiligingen. Die moeten ook geregeld worden. En uh, ja en dan komt de vergunning om de druk te staan. En uh, ze verwachten meer van dit soort uitdagingen En zeker als al die evenementen allemaal in augustus en uh, september plaats kan vinden. En ja, ik, uh, ik snap het. Dat, uh, hè, schoonmaakbedrijven die doen uh, bijvoorbeeld een feestje aanstaande zaterdag. En dan volgende week weer een ander feestje. Maar als alle feestjes tegelijk beginnen, dan wordt het toch echt extreem druk. Hè? En we hebben altijd genoeg beveiligers in Nederland. Maar uh, er zitten er nu genoeg thuis, maar als al die evenementen gaan beginnen, dan moeten ze met z'n allen weer aan het werk. Maar ja, je kan natuurlijk niet op uh, tien plekken tegelijk zijn als er op uh, meerdere locaties in één weekend allemaal feestjes zijn, dan wordt het erg lastig natuurlijk. Dus uh, het wordt nog een hele uitdaging. In augustus hebben we natuurlijk een Dance Valley en een Dutch Valley. En uh, ja, voor de rest, uh, september zit bijna helemaal vol geboekt met allemaal feestjes. Dus dat wordt toch allemaal een hele uitdaging. Dan we houden je zeker op de hoogte hier bij CFM Zandvoort. Doe met muziek, want daarom zie ik natuurlijk aan je radio geklaard. Harvey nu op de radio met The Way. is in the middle. Dus Urshan Extended Mix. Daarvoor muziek van DJ band. Javon en Tashi LaRay. Met Soulful Storm. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk Tandem. De meest populaire plaatjes. Op dit moment op de stream. Want ja, feestjes en clubs die zijn nog dicht. Alhoewel in sommige delen van de wereld hoorde eh, ik van de week dat de clubs weer open zijn. Want daar hebben ze geen corona meer. Of in ieder geval, eh, daar is iedereen ingeënt. Dan, eh, ja, dan mag het weer. Hè. Deze week op 10. James Juhl en The Disciples met The Whisper. Op Degen. Luzu met Summer 91. The Looking Back. Op 8 Leo Standards en Casey Lights met Cold Light. En op 7 Gorgon City en Drama. In een remix van John Smith met You've Done Enough. Op 6 Pep Edwards en Kevin McKay met Ain't Nothing Going On But The Rent. En op 5 Vintage Culture en Elise Crow. met it is what it is, ex nummer 1 plaatje. En op 4 bijzondere plaat voor een formatie die uit elkaar is gegaan: Def Punk. Met uh, One More Time, de 12-inch mix. En op drie, de Martinez Brothers. En uh, Mark Bassi met Let It Go. In de Vintage Culture uh, remix. Op twee deze week, Jocelyn Brown, Glory. En uh, remix van Riverstar met uh, Hold Me Up. En op één deze week, nog steeds op één. Vorige week stond hij ook op één Carol Blaster missie met house. En die heb ik vorige week voor je gedraaid. Maar Ik heb wel andere muziek voor je. Een heleboel nieuwe muziek deze week. Dus uh, wat al die DJ's die zitten thuis in de studio. Want ja, optreden mogen ze niet. de Radio, Dennis Ferreira. futuring uh, Katie Brooks. Met How Do I Let Go? De DJ Cone en Mark Palacio Remix. Je hoort het hier in the Nightwalk de Nightwalk. ZFM Zandvoort. I will keep the call. When it's ready, I'll give my all Cause reality is a dream to me When you play that song And mm. there is such a place race, Let me go there, I'm gonna be around Negativity raining down on me Let me stressfully Bouncing Bouncing Bouncing Yeah, we be in Bouncing Bouncing Bouncing. Yeah, in. Bouncing yeah, we be in Bouncing Yeah, we be in Bouncing Yeah, we be in the beat of the drum One more time, here it comes Somebody said Jack is here Female, it's time to get down and get underground. Bouncing. Bouncing. Bouncing. Bouncing. bouncing. Yeah, bouncing. Bouncing. Yeah, we beating the beat of the drum one more time. Here it comes. Right here, right now. Uh, uh. You already know what to do. I don't gotta explain it. Come on. Yeah, it's just a feeling, man. Right here, right here. Bouncing. En tot zover, zover ook dit uur van de Nightwalk. Een beetje splaakgeblek. En dat krijg je als in je eentje in de studio zit met bier. En uh, ja, hè, niemand op aan te lul. Ja, tegen jou natuurlijk. Uh, dus uh, Maar het is anders dan anders. Normaal gesproken mannetje of vier, vijf in de studio. En in je eentje. En ja, je doet tien dingen tegelijk. Want je moet alles in je eentje doen. Ja, en dan krijg je wel eens een beetje splaakgeblek. CFM's antwoord, niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housepipes. Een uur lang het beste van de clubs in de mix op de radio. Nou ja, de clubs, hè, denkbeeldige virtual uh, clubs, moet je het maar zo zien. Dus uh... Doe alsof je in de club bent. Doe je ogen dichten. Misschien op een paar discolampjes in de huiskamer en, uh, of op je kamer. En kan je lekker genieten van DJ Mouse. straks in een tweede uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club Zuid-Italië. Met DJ Cavaschelli. En voor nu nog even muziek. Abco is onderweg. samen met Mike Freak met The uh, Hire. Misschien nog Two Lovers. Maar hier zie je Alex Logan met Dojo. De Peter Brown remix. Ik zeg tot zometeen na de break. c f